Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Rosentaal roept terug uit Suriname. Hij doet dat in reactie op de amnestiewet die vannacht door het Surinaamse parlement werd aangenomen. Door deze wet gaan president Boutersen en andere verdachten van de decembermoorden in 1982 vrij uit. Rosentaal noemt het aannemen van de wet teleurstellend. CDA-kamerlid Verrier noemde op Radio 1 het aannemen van de amnestiewet een zwarte dag in de geschiedenis van Suriname.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 De gemeente Amsterdam gaat illegale jongeren een stageplek aanbieden. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Amsterdam gaat daarmee lijnrecht in tegen het beleid van minister Kamp van Sociale Zaken. Volgens de wet mogen illegalen geen stage lopen omdat ze geen werk- of verblijfsvergunning hebben. Kamp waarschuwt dat onderwijsinstellingen en werkgevers die illegale jongeren wel een stage geven, duizenden euro's boete kunnen krijgen. Het weer droog en periode met zon. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen eerst zonnig, maar later kans op regen. Het paasweekend licht wisselvallig en niet al te warm. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan normaal. Op donderdag er staan files van 4 kilometer en langer op de H1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Knopend Hoeverlaak en Afrit Bunschoten 7 kilometer. Verderop richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Bussum en Knopend Buidenberg Zat daardoor 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A8 richting Amsterdam voor Oostzaan 5, A9 Alkmaar-Amstelveen voor Knoppetraasdorp 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord richting Amersfoort tussen Schellingwoude en Diemen 5. de A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Maliveld 4. A27 Gorkum richting Utrecht voor Nieuwegein 4. de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Lunetten 4. A28 zolle richting Amersfoort voor Leusten 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 be <laughs>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 idee wat vanuit de verenigingen komt, joh, ze hebben daar alle uh, moderne technologie. Hè, denk aan de computers, denk aan. Dat zou je uh, misschien naar boven kunnen doen. Dat zou je naar boven kunnen Dus aan ja, de bibliotheek verander je niks. De, Moet je ook niet willen, volgens mij. Nee. Daar kun je nog over discussiëren. Gezien de, de, de, uh, de investeringen die daarin gedaan die daarin zijn, allemaal, gedaan zijn ja, dat en, is gigantisch. Goed, ja, dat en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 ja joh, we zijn al een jaar, ruim een jaar ja, zitten ze ruim daar. Ruim een jaar.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 multifunctionele ja. ruimte ontstaat die voor 30, 40 jaar kan. Dat het duidelijk is waar op dit moment de knelpunten zitten en hoe die dan opgelost ja, kunnen ja, worden. Dat, ja. is, gewoon dat het, is een goede dat denk is, Dat is wat wij al in 2006 gezegd hebben, in 2010 en 2011. Ja, kom op jongens. Euh, zorg voor een goede multifunctionele ruimte en zorg dat we tevreden gebruikers hebben en dat we dat, dat het verenigingsleven daar ook weer kan bloeien en en uh, ja continuïteit uh, is daar van de belang wanneer komt het op de rol um, aankomende uh, hebben we raadsvergadering niet we hebben dus uh, 3 en 4 april hebben we uh, ge gemeenteraad die uh, het staat volgens nu op de planning voor die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 Moving all around the tables, gluing long inside. But I know that she cannot see me hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, so she'll be in reach as I enter into a spotlight. She stands lost for speed.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 Van windmolens voor de kust hier. Ik wil toch even een stukje geschiedenis voor beginnen. Welkom het weer van de Slik. Die uh, gaat vertellen over de status uh, van het geheel. Uh, ik wilde toch eventjes iets wat me van het hart doet. Zo, in de aanloop naar de Gouden Eeuw werd de windmolenwet uh, ontwikkeld. Nou, dat is een heel lang verhaal. Maar om dat kort te maken, het heeft ons geen windeieren gelegd.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 Volgens mij zijn degenen die protesteren, uh, hebben heel duidelijk gezegd uh, windenergie. Oké, okay, de duim ging omhoog op de grote banner afgelopen zaterdag op het Raadhuisplein. Alleen, hij kan, het hele windmolenpark kan toch ook wel een klein stukje verder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 Als jullie, zoals jullie willen, als het zou gebeuren dat het verder westelijk wordt geplaatst, kom je dan niet meteen in scheepvaartroutes terecht. Of ja. hebben jullie bekeken dat er alternatieven zijn? Daar, daar ligt een scheepvaartroute. Maar die is natuurlijk, die gaat niet door tot Engeland. Die is 9 nee. kilometers breed. En daarachter kun je vervolgens licht weer een heel open vlak wat ook nog niet vergund is, maar nog geen vergunning voorgegeven is. Dat zou sowieso een mogelijkheid zijn.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 feit is dat daar de scheepvaartroute voorgesteld wordt om te wijzigen um, vanuit, vanuit technisch oogpunt die scheepvaartroute moest wijzigen um, en hier is blijkbaar geen, in, bij Zandvoort, he, richting IJmuiden, is geen technische reden geweest om de scheepvaartroute te wijzigen en op dat moment krijg je dus ook de situatie dat die locatie Q10 gewoon uh, ongewijzigd blijft liggen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 En op dat moment werden ze ook weer vergunningplichtig voor die nieuwe situatie. Nou, voor die nieuwe situatie hebben ze nu een nieuwe vergunning aangevraagd. Dat is een situatie waar bezwaar tegen gemaakt wordt. En hoe staat het daarmee? Wie maakt de bezwaar? Laten we dat eerst eens Nou, de, gemeente, uh, uh, de gemeente Bloemendaal, uh, Zandvoort en Noordwijk hebben gezamenlijk als belanghebbende een advocaat, als meester Kamp... In, uh,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 Maar ook de kabel door de grond. En die gaat natuurlijk ook over Noordwijk's grondgebied. Dus daar waren er ook ja, nog behoorlijk wat nog ja. bezwaren gaat tegen. Het heb ik Ja, klopt. Ja, ja, naar het verdeelstation al daar. Ja. Ja. Erwin, bundelen jullie, in? dat is dan uh, de gemeente, en Belinda zit hier namens de gemeente, bundelen jullie als private mensen ook krachten?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 Via www.zandvoort.com... www.zandvoort.com... dus com aan het eind... komt u op een uh, webpagina terecht... als u daar aan de linkerkant klikt... naar grote windmolens op... komt u op een uh, machtigingsformulier... en dan kunt u nog... tot en met morgenavond... en dat is geen grap... een machtiging aan meester Kamp geven... die gaat dan direct naar hem toe... in alles wat hij... Uh, voor uh, morgenavond 12 uur heeft...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 Santana, she's not there. Carlos Santana, we gaan door met ons laatste onderwerp en dat is het Parkinson Café. Tegenover klopt. ons zit uh, Rosita de Vries. Hallo. Welkom Rosita. Welkom. Ja, Jij was hier al een keer eerder om uh, ja, te het, vertellen. Ja, uh, een jaar erover. of anderhalf geleden. Ja, ja, klopt. Mm -hmm. uh, het Parkinson Café is verhuisd en, en je gaat daar vertellen over de gevolgen. Nog even terug naar Parkinson. Uh, over wat voor ziekte spreken we hier?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 bij gezond mens automatische processen zijn en boodschappen ja. is vanuit de hersens, de spieren aansturen ja. dat gebeurt niet meer uh, dan niet meer nee. automatisch nee, nee, nee, dat automatisme gaat helemaal ja. weg dus als je bijvoorbeeld een wandeling maakt met z'n tweeën, kun je niet en wandelen en praten het is dus nee. op stilstaan en praten of wandelen ja, ja. Okay. eenvoudig gezegd ja. okay. nou, dat is dus de mensen waarom het gaat en hoe is er een uh,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 Even wat privé willen praten, gaan we even apart zitten, dat kan ook, maar uh, de hoofdboot is echt lotgenoten ontmoeten. Uh, er komen ook leuke vriendschappen uit, want sommigen hebben een hobby, uh, nou, we noemen maar postzegel verzamelen. Dan vinden ze elkaar via Parkinson Café. Ja. in Zoiets. Hoeveel mensen hebben jullie? Kun je het nog even noemen wanneer het ook weer precies is? Want dat was natuurlijk aan het begin van het verhaal. Maar ik ja. kan me voorstellen dat mensen het nog even willen weten. Uh, ja, het is de eerste donderdag in de maand. Altijd ja. de eerste donderdag. En dan is het van twee uur tot half vijf.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 Haarlem, ja. Allemaal aan elkaar, .nl. .nl. Ja. ja. Daar worden de bijeenkomsten ook op aangekondigd? Uh, ja, we schrijven dus de mensen zelf ook aan. Dat ja, is ja. Gewoon een, een maar omstand. nou ben ik nieuw en ja. ik, wil zeggen, ja, ik wil er ook wel naartoe. Dan moet je meestal... Naar de site is het makkelijkste. Ja, maar je kunt het ook lezen in de regionale dagblad, de dus suffertjes. Uh, het komt ook als de plaatsen zit in het dagblad. Echt die regionale ja. kranten, die willen het wel vermelden. De contact via bijvoorbeeld hier Zandvoort of het of pluspunt is ook te leggen. Daar... Daar hebben jullie ook informatie liggen, want daar komen veel mensen nu in Zandvoort. Een pluspunt ken ik zelf persoonlijk niet. Is dat... Ja, dat is ook OOK Zandvoort. Nee, waar dat Het, het Alzheimer-café en dergelijke organisaties. Oh, dat van weet maar. ik niet. Maar je kunt natuurlijk ook punt. zo, ja. ja. Okay. Dat is wel. Je kunt natuurlijk sowieso ook de landelijke vereniging eventjes ja. bellen of mailen van hoe zit het ja. in Haarlem en omgeving met Parkinson Café. Hoeveel Goed. mensen komen?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 Oké, okay, ja, dat is voor ja, ons leuk. zandvoorters, Zomerlust, ja. Uh, een begrip. Uh, een begrip, hè? Dan, ja. Ook gezien het vorige onderwerp, en en ik, Maar dat ik, ging niet Ik Ik word nog nog drinken. We, ja, we, heb het we hebben het over de Witte Zwaan. Oké. Goed, Jan, we gaan luisteren naar jullie. Bedankt dat je even hebt verteld wat jullie gaan doen. Oké, okay. heel succesvol. Ja, bedankt. Want hetzelfde. Oké, okay. Henny, wij gaan, uh, gaan wat door met de agenda. Ja.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 ...opgeven bij Pluspunt. Ja, en met de knipoog naar het vorige onderwerp... ...op 4 april hebben we weer in Pluspunt... ...hebben we Alzheimercafé van half acht, 4 april, s'avonds. Je kunt binnenkomen om 7 uur. En in feite heeft dat in grote lijnen hetzelfde als het Parkinsoncafé. Het is voor patiënten, voor mensen eromheen, mantelzorgers en dergelijke... Ja. ...om ervaringen uit te wisselen en informatie te krijgen... En dan ook op uh, woensdag een poppentheater in het Zandvoorts Museum. Uh, reserveren via de mail.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 Jij kunt uh, daaraan deelnemen middags vanaf half twee tot uh, drie uur, en niet al te lange wandeling, verzamelen bij uh, het museum, het Zandvoort museum Vanaf daar uh, vertrekt de groep. De groep mag niet groter zijn dan vijftien man, dus uh, als u wilt, zorg dat u op tijd bent. En we eindigen met uh, de wilde buitendag. Het is geen 1 april mop, het is echt tweede paasdag.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 En uh, ga de uitzending aangeven die je uh, wilt horen. Denk om, dat is een technisch dingetje, dat je een uur later invult dan gebruikt wordt. Deze uitzending was dus van 10 tot uh, 12. 12. Dus je moet 11 uur invullen en dan, dan komt het allemaal goed. De techniek en de regie was uh, in handen van Pascal van de Week. Pascal, bedankt. De koffie.